Het weer, eerst nog plaatselijk glad en mistig. Waar de mist blijft hangen, wordt het maximaal 3 graden. Op andere plaatsen zo'n 8 graden. De komende dagen rustig en droog weer. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is er de hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag... ...dat 11 kilometer file door een ongeluk... ...tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude-Dorp... ...meer dan een half uur vertraging. De parallelbaan is dicht. En tot zover de verkeersinformatie...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM ZFM Met nu de herhaling van Goede morgen your eyes of blue Your kiss is true I never knew what they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 en, en uh, Koor Draaien, ja, dat is ja. wel belangrijk om te zeggen. Ja, en natuurlijk niet te vergeten de gastrouw voor vandaag. En voor de koffie is Dolly ten Pierik. Nou, Zoals is, uh, is aangeschoven wethouder uh, Gert-Jan Bluis. Mag ik uh, Gert-Jan tegen ja, zeggen? Ja, tuurlijk mag je Gert-Jan tegen ja. zeggen. Iedereen doet mij zo. Ja, nou welkom in het... Ja, in het ja welkom. Leuk dat ik er ben. Ja. Het was een rumoerige weekje, denk ik, zomaar. Uh, nou, <coughs> het was wel een druk weekje. Want ja, we hadden natuurlijk uh, de, de, de, de bijeenkomsten over het mobiliteitsplan van de F1. We hadden een commissievergadering... Uh, Daarnaast was er een uitleg over duurzaamheid over de regionale energiestrategie met, met, met bewoners. En, uh...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 Nou, we gaan het allemaal meemaken. In ieder geval 31 januari in Theater de Krocht. En met uw kaartjes? Kost 7,50 aan de deur. En dan uh, komt het helemaal goed. Dankjewel Zeker. Esther. Dankjewel. Dankjewel.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 Inschrijven kan nog tot 10 februari, want die moet zich uh, inschrijven. Er zijn uh, van de drie tochten al één helemaal vol. En er worden maar liefst 5.000 deelnemers verwacht. Wat een agenda, hoor! Uh, je ziet dat Zandvoort bruist. Zandvoort bruist weer. Ja, had een agenda gemaakt die uh, nogal kort was. En ik heb <laughs> het lastigst gewekt om al die dingen te vinden. En het is weer gelukt. Nou, nou uh, we gaan het uh, eerste uur even afsluiten. En dan gaan we even naar de muziek toe. En dan uh, komen we weer terug in het tweede uur. I'm